7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Schiphol verwacht dat het vliegverkeer morgen volgens het normale schema verloopt. De afgelopen uren zijn de vertragingen op de luchthaven al teruggelopen... doordat het er niet meer sneeuwt. Eerder vandaag moesten sommige reizigers meer dan een uur extra wachten op hun vlucht. En ook werden zo'n 40 vertrekkende vluchten geschrapt. Op de weg leidt de sneeuw tot langere files in vooral het zuiden en midden van het land... Veel plaatsen zijn de wegen nu beter begaanbaar dan vanochtend. En de NS heeft aangekondigd dat er ook morgen vanwege het winterweer minder treinen rijden dan normaal. De gouverneur en de senaat van de staat New York zijn het eens geworden over het verscherpen van de wapenwet. Als het parlement van de staat vandaag zoals verwacht instemt... krijgt New York de strengste wapenwet van alle Amerikaanse staten, schrijft de New York Times. De verscherpte regels betekenen dat wapens met een magazijn met meer dan zeven kogels niet langer zijn toegestaan... En ook schietwapens met een militair karakter worden in New York verboden. Autofabrikant Renault schrapt de komende drie jaar in Frankrijk... ...7500 banen om de kosten te drukken. Ruim twee derde van het aantal zal verdwijnen via natuurlijk verloop. Ondanks de ontslagen zullen er in Frankrijk geen Renault-fabrieken sluiten. Renault voert de reorganisatie door in verband met de teruggang in de Europese automarkt... ...waar ook dit jaar naar verwachting geen verandering in komt. De topman van Renault zei vandaag in Detroit dat hij verwacht dat de Europese automarkt dit jaar met 3% zal krimpen. Koningin Beatrix heeft in het Paleis op de Dam in Amsterdam haar nieuwjaarsreceptie gehouden. In de burgerzaal ontving ze honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. Ook waren dit jaar speciaal gasten uit de land- en tuinbouw en de veehouderij uitgenodigd. Bij de receptie waren onder andere prins Willem-Alexander, prinses Maxima, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig. Het weer vanavond alleen in het zuidoosten nog sneeuw. Vannacht gaat het stevig vriezen. Morgen zonnige periode en landinwaarts droog, maar aan zee kans op een sneeuwbui. Temperaturen tussen min 3 en 0 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, met de uitzondering van het Noorden en Limburg... is het op de lokale wegen plaatselijk glad door sneeuw. Die sneeuwbuien die trekken langzaam van het oosten naar het zuidoosten. Het aantal files is al aan het afnemen. We zitten nog rond de 70 kilometer file in totaal... waarvan de meeste in het oosten van Brabant. Maar ook ten noorden van Utrecht, bij Apeldoorn en in Twente is het druk. De, het verkeer heeft de meeste vertraging op de A2, Maastricht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Batadorp en Bokstel 8 kilometer... A2 Denbos richting Eindhoven tussen Vught en Best-West 8. Een vrachtwagen met aanhanger is geschaard op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os tussen Sint-Oederode en Veghel 5 kilometer. En aan de andere kant op die A50 Os richting Eindhoven... tussen de afrit Zeeland en Sint-Oederode 12 kilometer.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 Dit is Radio 1, de NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond... Zeven jaar geleden waren onze gasten ook de gast, want toen startte dit architectenduo in China met de bouw van de hoogste TV-mast ter wereld, 610 meter staal en beton rijkend naar de hemel, en hij staat er, maar dat ging niet vanzelf, zoals blijkt uit hun boek Supermodel, want om een paar van de problemen te noemen: zwanger, geen geld. En geen personeel. Hier zijn Barbara Kuit en Mark Hemel. Uw presentator is Frank van der Linden. Barbara, um, wanneer zijn wij mensen in staat om een uh, toren neer te zetten die hoger is dan de Mount Everest? Ja. Hm. Dat weet ik niet. <laughs> dat, dat, ja, dat, dat, dat zou ik ook niet weten. Volgens mij, uh, dat, dat is een soort van uh, uh, ambitie volgens mij, die je niet moet hebben. Om zo hoog mogelijk te bouwen. Nee. Wel, volgens mij kun je wel zo mooi en zo goed mogelijk proberen te bouwen. Maar om zo hoog mogelijk, dan, uh, dat, dat lijkt me niet waard. Toch krijg ik wel eens de indruk, uh, Mark, dat daarin wordt ja, geconcureerd tegen elkaar. Op wordt geboden. Wie heeft de langste... Um, ja, maar je kunt er toch. Als, je kunt er toch uh, leuke dingen uit, voort, kunnen daar uit voortkomen. Als je bijvoorbeeld denkt waar, uh, waar wij nu allemaal naartoe gaan, is New York City. En uh, een groter gedeelte van de mooiste gebouwen. Empire State Building, Chrysler Building. die zijn toch allemaal voortgekomen uit die simpele drang om iets te presteren, een ambitie te hebben die niemand anders heeft... en één keer iets te laten doen, iets achterlaten. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat als architect ben je daar zelfs afhankelijk van... dat je daar gebruik van moet van maken... dat er klanten zijn die iets willen doen met hun leven. Ja. Barbara, wat is er eigenlijk op dit moment de maximale hoogte als je bouwt? Waar ligt de grens? Nou, ja, ik, ik weet van een van de van de andere inzendingen die hadden een kilometer hoog, maar dan moet je dus met een soort van tuidraden, spandraden gaan werken. Dus je kunt uh, zo hoog kan wel, maar ja, de vraag is dan. En je bedoelt met ja, een van de andere inzendingen de, uh, van de, de inzendingen van de, van de prijsvraag. Maar ja, ik denk in kanton zeg maar, waar jullie een gebouw wilde. Precies, maar ik denk dat uh, ja, zoiets uh, de boers Dubai is natuurlijk in, in Dubai is natuurlijk het hoogst op dit moment en dat is om om nabij de 700 meter. Dus dat is... Uh, mij is... en, en de bovenmarkt moet je dus met spandraden, begrijp ik, gaan werken? Uh, nou ja, dit is niet helemaal zo. Het heeft, ik bedoel, je kunt heeft Barbara dus... gewoon niet zo goed begrepen. <laughs> ja. Ja. Nou, nou, nou. Ik bedoel, je kunt natuurlijk, als je de basis maar breder maakt, dan kan je nog wel steeds een stukje hoger. En dan uiteindelijke limiet, dat is iets natuurkundigs, dat heeft iets te maken met uh, de druk die, uh, die het materiaal aan kan. Mm -hmm. Dus uh, als je maar genoeg materiaal gebruikt, dan kun je het een beetje spreiden. Dus dan voorlopig kunnen we nog wel hoger. Maar het heeft meer te maken met, ja, met, met kosten en risico. En, van... en er moet geloof ik natuurlijk heel diep in de grond ook van alles worden verankerd, toch? Ja, absoluut. Dus uh, in het geval van de toren gaat het uh, wel meer dan 20 meter uh, naar beneden. voordat je op de, ja, op de steen, uh, de granietlaag uh, bent. En daar zeg maar, wordt het dan ook weer heel erg uh, diep in, uh, 13 meter in, uh, in weg ja. ingeboord. Ja, een centimeter of 10 ijs heb je in Nederland voldoende uh, aan om te schaatsen. Dat ja. is <laughs> dus de eerste Nederlandse uh, natuurijsmarathon vanavond. Sebastian Timmerman. In Noord-Laren een idyllisch schouwspel eigenlijk. Een mooi verlicht baantje, 300 meter is die ongeveer lang. In de zomer wordt hij geskielerd. En in de winter dan is het altijd een gevecht... tussen onder andere Noord-Laren, Haaksbergen, Veenoord. Wie dan die eerste wedstrijd inderdaad mag organiseren... aan een centimeter of vijf hebben ze al genoeg. Dat ligt hier in Noord-Laren. En we hebben gekeken naar de wedstrijd bij de vrouwen. En die wordt zojuist gewonnen door Mariska Huisman. Dat is ook wel een van de beste marathonrijdsters in Nederland. Is dit seizoen al winnares geworden... van het regelmatigheidsklassement op het kunstijs. En zij wint dus ook die eerste wedstrijd op het natuurrijs. Mariska Huisman doet dat... In de massasprint, zoals zo vaak. Tweede wordt Irene Schouten, dat is een dame die kan eigenlijk alles. Die kan skieleren, kan lange baanrijden en kan marathons heel goed rijden. We moesten toch haar meerdere erkennen nu in Mariska Huisman. En Voske Tamar van der Wal, uit Groningen, slaagt er net niet in om haar thuiswedstrijd te winnen. Zij eindigt op de derde plaats. Dadelijk, vanaf half acht, dan rijden de mannen. Hé, hey, maar Sebastian, ik begrijp dat die dames in een recordtijd hebben geschaad, Want de bedoeling was dat jij alleen maar even zou aankondigen dat de finish kwam. Ja, ja, nee, maar het, de omstandigheden zijn ontzettend goed. Er staat nauwelijks wind. Het is wel koud, maar het zijn mooie winterse omstandigheden. En het ijs lag er ook echt heel goed bij. Het leek bijna wel kunstijs. Zo, zo mooi, uh, donkergrijs eigenlijk, uh, ligt dat erbij. Dus er is inderdaad ontzettend snel gereden door de vrouwen... die echt uh, nou, net, net een minuut, anderhalve minuut geleden uh, gefinished zijn. Ja, je zegt, uh, het leek bijna wel kunstijs. Dat is toch grappig, hè? Dat de, de maatstaf tegenwoordig het kunstijs is, hè? Ja, dat, dat glijdt dan beter dan het, uh, dan het uh, echte rauwe natuurreis, wat dan zeg maar, op de plassen en de meren ligt als die zijn, uh, zijn dichtgevroren. Dat is dan wel eens wat bobbelig ijs, daar heb je veel scheuren. Daar is hier eigenlijk helemaal geen sprake van. Er is een uh, prachtige ijsvloer neergelegd. En uh, nou ja, vandaar dus inderdaad die opmerking dat, ja. het, uh, dat het bijna wel kunstijs lijkt. En daardoor ging het dus heel hard. Echt ijs zingt. We horen straks Sebastian Timmerman nog met uh, de mannen... Hashtag Radio Kunststof voor uw reacties via Twitter en www.radiokunststof.nl. Dan even naar het gastenboek natuurlijk. Te gast vanavond Mark Hemel en Barbara Kuyt, architecten. Zij hebben daar de tegel liggen natuurlijk. Mark, als daar nou eens iets op zou moeten van één rand. Zeg je dat nog iets, Één een rand? Um, ja, dat is, dat is heel lang geleden dat ik een boek van haar gelezen heb. Uh, ik, volgens mij dat ik een jaar of zestien was, dat het aanbevolen werd door een vriendje op school. En eigenlijk is dat, uh, uh, uh, dat boek is Fountainhead, dat is het boek geweest... die mij uiteindelijk uh, eigenlijk om heeft gebracht om de architectuur in te gaan. Wat was het uh, voor vrouw, die Ayn Rand? Uh, nou ja, wat ik begrepen heb, is, uh, is zij zeg maar uh, uh, uh, naderhand uh, of in haar verdere boeken... Heeft zij een bepaalde richting gekozen die nu door rechts in Amerika wordt aangegrepen voor, voor het individualisme? Ja, ze was een, een essayiste, een vrijdenker, libertair. En, en later is ze eigenlijk ja, ervan beschuldigd dat ze zo'n beetje de hele moraal uit de Amerikaanse samenleving wilde wegslaan. Door te zeggen er, er moet helemaal niet meer worden betaald aan de fiscus. De staat moet geen wegen aanleggen de staat moet niet voor veiligheid zorgen, ieder voor zich. En ze werd dus eigenlijk de heldin van uh, ja, het extreemrechtse uh, denken ja. in de VS. Ja. ja, vreemd dat het uiteindelijk mij ertoe gebracht heeft... om juist in de planning, ja. in de planning te gaan. Dus, uh, ja, is dat zo? Toen was zij uh, iemand die, die jou het idee gaf... je moet goed plannen? Uh, misschien niet. Ik, ik denk dat ik... Uh, uh, ik, denk, ik denk dat ik aangetrokken was uh, toen in de tijd... Door, um, uh, door het romantische beeld van dat je je eigen weg zou kunnen gaan. En dat, dat, dat iemand zeg maar, in, als een individu allerlei dingen hmm. zou kunnen, ze kunnen presteren. Ja. Ik denk dat dat me toen in de tijd heeft aangesproken. En, en Barbara, wat inspireerde jou in die jeugdjaren? Om de architectuur in te gaan. Dat, dat, ja, dat zat er eigenlijk al vroeg in dat ik gewoon hou van dingen in elkaar zetten. Van tekenen en zeg maar alles wat daar soort van rondomheen speelt, dus wel, ik zou zeggen heel erg praktisch gericht. Ik heb gewoon ontzettend veel met de Lego van mijn broer gespeeld. Met de ja. Lego. <laughs> en en dus is er ook een, een, een gebouw ja. dat je ontroert of toen al ontroerde? Um, ja, de, ik vond de Sagrada Familia altijd erg mooi in, uh, in Barcelona. Ja, maar cool. ja, ik zeg maar. Meerdere dingen zou ik uh, willen zeggen. Het is niet zozeer één gebouw. Dat is grappig, gebouw. Want Mark, als ik me goed herinner... Sagrada Familia, uh, Gaudi... heb jij die toch voor je... Afstuderen, meen ik? Mini-nagebouwd? Uh, nee, ik heb niet. De, de, de, de, daar, daar is een uh, Door Vrije Otto is er ooit een. Uh, met studenten is er een, uh, een, uh, een hangmodel gemaakt. van de Sacré de Familie. of uh, van een van, van andere uh, van, uh, van CAUDI's projecten. Maar ik heb dat toen bestudeerd. en ik heb ook voor mijn afstuderen een hangmodel gemaakt. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Dus jij ja, had, ja. had daar ook wel. En was dat al voordat jullie eh, amoureus werden? Uh, nou, dat is daarna, denk ik. Ja. Ja, zoiets. Ja. Maar jullie hadden het gebouw ja. dus gemeenschappelijk. Dat is wel mooi. Ja, maar er zijn, ik noem een voorbeeld, maar ja, er zijn meerdere, meerdere dingen. Maar ja, de, qua smaak, om het zeg maar zo te zeggen. Ja, hyper romantisch, hè? Ja. Ja. En jij, Mark? Ja. Ja, maar je trekt het aan dat het eigenlijk een uh, analoog computermodel is. Dus in de <lacht> tijd. <lacht> ja, ik bedoel. <lacht> ja, het, het verschil masculin en feminien ja, wordt hier ja, in één klap. <lacht> <lacht> nou ja, ik, ik, ik denk dan uh, van dat je zeg maar een soort tools moet verzamelen waarmee je aan het werk kan. Ja. En uh, ik zag dat als, een, als, een, als iets wat je kon gebruiken. Uh, tegelijkertijd heb je overzicht, want je ziet het hele model voor je ruimtelijk. Ja. En je kunt het echt maar ook uh, de informatie gebruiken. Laten wij uh, gaan, gaan kijken uh, naar jullie Chinese projecten. Maar we leiden het even in met speciale muziek die jullie mee hebben genomen. Wat is het? Uh, ja, dat, dat is een, een liedje wat uh, dan een van de kinderen op school uh, heeft geleerd... Hoeveel kinderen hebben je? En we hebben er drie. En, en, en die zijn uh, met jullie in China? Die zijn met ons meegegaan en die hebben ja, iets heel moedigs gedaan. Want ze zijn gewoon op een Chinese school gegaan waar ze geen woord uh, spraken in het begin. Zowel niet Chinees als Engels. Maar dat hebben ze echt fantastisch gedaan. En uh, toen, uh, na de, ja, de eerste paar maanden, hadden ze een schoolvoorstelling. Zonder dat ze het ons hadden verteld. En dan mochten we komen, en in één keer zong de jongste zong dit liedje. En daarna hebben we het met z'n allen keurig met karakters uit ons hoofd geleerd. Hollandse kinderen. <laughs> dus het is kinderen heel in een speciaal. soort van Peking opera. <laughs> ja. Mooi, mooi, mooi. <laughs> Nee, u hebt niet uh, abusieflijk afgestemd op de staatsomroep van de Volksrepubliek. Dit is Kunststof van de NTR. En maandag tot en met donderdag op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond twee architecten te gast. Het echtpaar Mark Hemel en Barbara Kuit. Um, dit is wat jullie kinderen hebben meegezongen. Ja. Op school. In een ja. uitvoering. Ja. Hoe moet ik me die levensomstandigheden van jullie in China voorstellen? Terwijl jullie bezig waren met het neerzetten van die grote radiotoren in Kanton? Um, ja, nou nee, ja, we wonen gewoon. Uh, even... Radio en tv-toren, ja, moet ik ja, zeggen. precies. Ja. Um, nou, we hebben gewoon. Uh, ja, ons zo goed mogelijk proberen in te passen met het uh, dagelijks leven daar. het uh, um, is als je constant heen en weer gaat in je basis in Nederland... is toch wel iets heel anders dan, dan daar ook feitelijk te wonen. Dus we hebben daardoor wel China veel, veel beter leren kennen. Ook echt, zeg maar, een soort van, van binnenuit, omdat de kinderen ook naar school gingen. En dat was wel echt enorm verrijkend, omdat je daardoor ook veel beter begrijpt... Ja, voor zover je dat kunt in, in, een, in, in een periode als, als buiten, buitenstaander... maar toch waardoor je veel beter begrijpt ja. Uh, ja, wat... Uh, hoe, hoe, Wat begrijp je dan bijvoorbeeld ja. beter, Mark, als je zo intensief je daar beweegt? Um, ik denk dat je hun kant van, hun kant van tegen dingen aankijken beter begrijpt. Dus ik heb uh, ja, mijn gevoel is dat de Chinezen toch wel echt heel anders denken. Hoe anders? Um, niet zo logisch... Dat zei jij met het nauw verholen ergernis. Nee, nee. nee dat ja, omdat is... je eerder hebt gezegd: er moet gepland kunnen worden, dingen moeten logisch zijn. Uh, dat is voor mij belangrijk, zei je. Nee, maar in mijn leven zijn er ongelooflijk veel contradicties, hoor. Dus mm. ik bedoel, dus. Maar uh, uh, ja, ik heb het idee dat het, het geeft ook een soort van vrijheid: dat, je, dat, er geen, dat logica niet het belangrijkste is, maar dat er eerst een soort associatief. Uh, uh, gevoel dat dat eigenlijk belangrijker is. Dus uh, da daarom denk ik ook dat ze uiteindelijk makkelijke zaken doen... met mensen die ze langer kennen. Mm -hmm. Ze bouwen een bepaalde gevoelsrelatie op... waarbij je eigenlijk echt een soort vrienden wordt. En pas dan... Uh, ja. uh, ik ben in de loop der jaren vaker in China geweest als journalist. En ik heb nog nooit een Nederlandse zakenman ontmoet... die de stelling wilde verdedigen, durfde te verdedigen dat hij meer aan een zakendeal had overgehouden... dan zijn Chinese counterpart. Ja. Ja, ze zeiden, nou ja, we hebben er heus wel iets aan verdiend... maar zij ontegenzeggelijk nog veel meer. Jullie knikken? Ja, dat is echt, dat is echt de essentie van, uh, van China. Ze zijn slimmer, mercantiler, geduldiger, strategischer... enzovoort, verder. Ja, ja, ze, ja en, en ook heel erg zakengericht, volgens mij heel erg... Uh, ja, ik zie Barbara een beetje Ja, en volgens mij ze zijn, ze zijn voornamelijk heel vaak verrassend. Dat, ze, zeg maar, dat is de manier ook van dat je... Soms som zou je dan in het, in het Westen een soort van op een redelijke manier met elkaar praten en overleggen. Maar dan in één keer als je iets vraagt... heb je dan de kans dat je het zeg maar, dubbele moet geven of zo. Dus het is heel vaak dat je, de pijn, dat je geen pijl op kunt trekken. Ja. Dus, uh, maar hoe was dat dan voor jullie als je vergaderde met vijftig... 150, 250, 350 mensen tijdens de bouw van zo'n toren? Uh, nou ja, dat zijn vergaderingen die eigenlijk van zichzelf uh, lopen... een eigen flow hebben. Dus je hebt dan niet het gevoel dat je die... Uh, Zeg, ja, die kun je op zijn best een beetje beïnvloeden... door op een bepaald moment uh, iets te zeggen wat jij vindt. Maar en dat kun je it. dus niet doen op op basis van je gezag of autoriteit. Dat moet dus ook atmosferisch goed, nou, goed worden ge gedaan. Nee, ik heb ook volgens mij niet het idee, idee dat je echt autoriteit hebt. Het is echt een uh, groepsysteem uh, waarbij de groep... iedereen mag zijn zegje doen. Het collectief. Ja, en vervolgens wordt er een beslissing genomen en dat is door de voorzitter in feite. Ja. En dat. dat, dat ja. Maar dat is op basis van een soort van consensus die dan in die vergadering is ontstaan, begrijp ik? Ja, je hebt wel het gevoel alsof je zeg maar daar ook een soort van in opgenomen wordt. Het is niet zo dat er dan een soort van een keiharde strijd is, maar het is meer alsof je een soort van. Stroom zit. Dus uh, ja, soms dan gaat het net een beetje de ene kant op, mm. maar het is niet een confrontatie of zo. Dat nee. zal in zo'n vergadering ook niet zijn. Dan is het eerder dat het dan voorafgaand gegaan is. Dan daarna ja, word je ook een soort van meegetrokken in, in hoe dat dan gaat. Even zien, Mark, wat daar nou zoal verrijst hè? en wat zijn de bijzondere gebouwen in, die in dat hedendaagse China uit de grond schieten? Um, nou, er zijn een, een, een aantal interessante projecten, tenminste wat, wat ik interessant vind. Herm uh, um, uh, heeft daar uh, de CCTV gebouwd. Ja. Um, het hoofdkantoor van de televisie, hè? Ja. Um, Zaha Hadid heeft daar haar eerste opera house gebouwd in Guangzhou. Ook uh, in Kanton. Ja. En wat voor soort operagebouw is dat? Um, ja, het, het ziet er een beetje uit als twee stenen. Die in het landschap zijn verwerkt. Dus het zijn twee pebbles, zeg maar. Die, waarbij het landschap eigenlijk belangrijker is. Die, de, de flows naar de ingang en zo. Die zijn er helemaal. En dat ziet er dus heel anders uit dan dat hoekige gebouw. van Rem Koolhaas. Ja dat, is, uh, ja, dat is een heel ander gebouw. Wat echt een mathematisch uh, oogend gebouw is. Hè? Ja. Dus, uh, maar het ligt ook zeg maar de, de, de locatie van het opperhuis ligt ook meer aan een park en meer een soort van openbaar toegankelijk gebied waar heel veel voetgangers zijn en de CCTV is echt uh, in, een, in een zakencentrum zeg maar op een soort van en moet het allemaal vrij uh, spectaculair zijn want je hoort dan een WC gebouw dat vereist dat is dat Mark het WC gebouw in China ja, een wc-gebouw. Die, die gebouwen hebben allemaal uh, wonderlijke bijnamen. Een gebouw dat eruit ziet alsof het een, een enorme wc is. Een wc-bril die eigenlijk rechtop is gezet. Je gaat me toch niet vertellen nee. dat jullie dat nee, niet weten? Nee, ik zou het ook niet weten. Ik zit nee. na te denken. Nee, echt niet. En, en dat gebouw uh, van jullie, dat, dat geldt als de Sexy Tower... Ja, nou hij, hij, hij het, het wordt ook wel Shaumann genoemd. Uh, of een meisje met een slanke taille. Dus, maar dat is een, zeg maar een liefkozende. Want beschrijf eens, uh, voor zover dat lukt, even met woorden voor die luisteraar, hoe dat gebouw oogt. Um, ja, het is eigenlijk een uh, soort uh, zandloper, uitgerekt, slanke zandloper met een uh, draaiing erin. Dus dat hij niet helemaal regelmatig is... maar dat hij van alle kanten net even iets anders uitziet. Ja. ja. En, en uh, hoe, hoe ziet de huid eruit van dat gebouw? Nou, het, is, het, is, het heeft eigenlijk een open constructie. Dus het is eigenlijk een soort van net, zou je het bijna kunnen zeggen. Van, um, en daar hangen dan mini-gebouwtjes in. Dus uh, als je ook op een van die tussenverdiepingen staat... dan voel je ook de wind door je haren gaan. Ja. Nou, zei Zef Hemel, jouw broer, Mark, tegen ons... het is het meest iconische gebouw van China op dit moment. Ja, dat is zo, ja hij is er geweest, dus hij, hij kan het weten. Ja. Maar het is in ieder geval zo in de, in de stad, dat de stad Guangzhou zelf het helemaal heeft uh, aangegeven. Dus het staat op, uh, op een heleboel bussen, op een heleboel posters. En ja, uh, ja het is overal. En Sethje zei ook, ja, kijk, zij doen er nuchter over. Ze zullen uh, geen hyperbolen gebruiken, maar ze zijn eigenlijk laaiend enthousiast. Ja, we zijn wel enthousiast. Ja. Maar dat is ook voornamelijk. Uh, Vanwege de, de, eigenlijk, je wil graag een gebouw maken die betekenis heeft. Dus die niet, um, niet wordt gedomineerd door zijn functie, door zijn programma... of dat soort, uh, dat, dat soort of, of een ander aspect. Mm -hmm. Maar waarbij uh, je ja, toch iets uh, weet te raken wat te maken heeft... met uh, op dit moment China, uh, hoe dat zich ontwikkelt... wat de ambities van zo'n stad zouden kunnen zijn... En wat daar dan voor gebouwd bij zit. Dus het dus is vast. niet het oude dageum: vorm uh, follows function. Vorm volgt de functie. Je, de vorm is wel degelijk een heel belangrijke factor op zichzelf. Ja, absoluut. Want uh, ja, je wilt, uh, zeg maar, het is, het is ook zo'n belangrijk deel van je leven dat als je om je heen kijkt. En je wil ook iets aangenaams uh, zien in de gebouwde omgeving. Dus dat. Ja, dat, dat, dat maakt er ook een heel belangrijk onderdeel van ja. uit. En Mark, nou las ik um, dat uh, als het om jouw uh, architectonische opvattingen uh, gaat... Um, uh, niets minder aan de orde is dan het volgende. Jij staat voor global architecture. His main interest is to play a role in the expression and development of our contemporary culture. Zijn belangrijkste interesse er gaat ernaar uit een hoofdrol te spelen in de uitdrukking en de ontwikkeling van onze hedendaagse cultuur, maar liefst. Ja, is dat ambitieus of. Nou, ik bedoel, dat, dat is volgens mij de essentie van wat je zou graag. graag wat, wat ik vind wat een interessant gebouw is: dat hij iets raakt van waar waar onze technologie uh, op dit moment uh, over gaat. Wat we kunnen, uh, wat we willen. En, uh, en dat zeg maar, ook een persoonlijke draai geven... in, in, in dat het iets moois, iets moois is, iets waardevols. Ja. Dus dat je iets... Ja, je hebt, krijgt maar één kans in feite, het leven is heel kort... Dus als je een keer tegen een mooi project oploopt... Dan, dan moet je moet het, het grote gebouwen je, durven ja. maken. Ja. ja, en wat ik van, over het algemeen vind is dat grote gebouwen eigenlijk zeer verwaarloosd zijn. Dat komt volgens mij omdat het door grote bureaus wordt gemaakt. En die hebben altijd veel ervaring. Uh, die doen dat altijd al heel erg lang. Wordt een beetje een kunstje. Ja, en dan zeg maar daar wordt het eigenlijk... Terwijl je eigenlijk van een groot ding heb je heel lang last die staat al heel lang. Die is heel groot. Je ziet ja. hem van overal. Dus die, de, juist daar moet je eigenlijk voor iets speciaals van maken. Ja. En we zijn een familieweekendje op Ter Schilling, naar nou, ik begreep. En daar kwam uh, misschien wel de essentie van jullie ontworp, ontwerp uh, op papier te staan? Ja, dat was helemaal aan het begin toen we net. Uh, uh, ja, ik was dan naar China geweest. Ik had het document opgehaald. En ja, we moesten dus toen iets gaan verzinnen. En toen hadden we voor de. Grap had uh, de broer voorgesteld uh, van Mark... Uh, om een wedstrijd te houden onder alle familieleden. Dus had iedereen een ontwerpje gemaakt uh, voor de tour, wat uiteindelijk uh, de, kind, de, de neefje en nichtje hadden gewonnen. Maar inderdaad, daar uh, waren voorstellen met, uh, met stokjes. Er waren voorstellen met een draaiing. Eetstokjes bedoel je? Dus, uh, ja. Precies. Dus die draaiing die er uiteindelijk in is gekomen... die is daar op de schilling eigenlijk al geopperd? Nou ja... Ja, niet, niet zo op de, de, de, nee, de, de aanzetter, niet, aanzetter. Maar onbewust, je weet niet wat je allemaal met je meedraagt. Dus vast en zeker heeft het invloed gehad. Ja. Laten, we, laten we eens zien hoe, hoe dat dan in de praktijk gaat. Er is een competitie eigenlijk. Hè. Er doen heel veel bureaus mee. Hoe kom je uiteindelijk, Mark, in die laatste drie? Hoe gaat zo'n proces? Um, nou, we doen dertien teams, teams mee. Uh, je levert allemaal je project in. En er uh, komt een exhibition van, uh, van de projecten, van de modellen... met panels uh, langs de wanden, zeg maar. Iedereen heeft zo'n ruimte van een 50-400 meter ingericht. En uh, vervolgens... Uh, ja, is het afwachten en dan gaat de jury ernaar kijken. Een stadsjury. Een stadsjury, ja. En ik ben, heb begrepen dat dat drie lagen jury waren. Dus één die dan voornamelijk uh, naar environmental dingen kijkt. De landschap en dat soort dingen. Eén die, die over de structuur gaat en dan één over de architectuur. De esthetiek. En een, ja, van, ja. ja, en uh, bij een programma en ideeën erachter. En en, en, en stond vast uh, dat er én een conferentiecentrum in moest komen. Een ceremoniehal... Uh, Restaurant, computer, games, ruimtes, uh, roterende restaurants. Was dat voor iedereen een opdracht of hebben jullie dat specifiek zo zelf ingevuld? Ja, dat was, dat was niet uh, onderdeel van de opdracht. De opdracht was alleen dat het een televisietoren met uh, televisiefuncties moest zijn. Maar ja. daarnaast was je vrij om voor te stellen uh, ja, wat, wat je dacht. En ja, wij hadden altijd gedacht dat, dat, er, dat het ook bezoekers moest trekken en dat het een soort van open gebouw was met een, uh, met een plein bovenop. Drijvende tuinen. Ja, dus zeg maar in ieder geval dat, dat je niet beneden komt en dan uh, naar boven gaat. En uh, dat is het maar meer dat je echt, uh, ja, gewoon verschillende stadia... dat het gebouw zelf ook ja. een soort van uh, iets levert. Dus ja, heel veel verschillend soort programma's Slim, Mark, om er veel restaurants in te zetten, denk ik, in Kanton Ja, het is dus daar helemaal de cultuur natuurlijk. Dus, uh, iedereen gaat uit eten, dus uh, ja, daarom zitten er vier restaurants in, dus... Ja, hoe, hoe, hoe heb ik dat ooit alweer opgetekend daar? Um, in Canton eten wij alles dat um, vier poten heeft, behalve een tafel. Ja, ja dus, dat, dat geeft het goede weer, ja. Ja, ja en dat is ook als mensen vragen, als, ze, als je bijvoorbeeld Goedemorgen zegt... Van, hoe gaat het met je, dan zeggen ze loop, ja, in het Chinees van heb je al gegeten? Dat ja, is gewoon ja, ja, standaard ja. de... Het is de culinaire hoofdstad van China, ja. maar ja, dat heeft ook wel zo'n morbide kant. Als je daar over een markt loopt en je ziet wat daar allemaal wordt gekeeld... dan word je niet zo vrolijk, maar. Nee, uh, uh, ja, meestal die lijken die, uh, die restaurants die gewoon een soort dierentuin. Want voor, uh, voor, de, uh, voor de, uh, het restaurant zijn dan allemaal bakken, aquaria... met allerlei verschillende beesten uitgestald tot uh, krokodil en... Uh, dat zijn allemaal beschermde dieren die daar uh, toch min of meer pontificaal uh, te koop liggen. Uh, dat zou best dus kunnen, ja, ja. We praten zo door over bouwen in China, maar eerst de sneeuwfiles. Het nou, gaat heel snel de goede kant op met die uh, sneeuwfiles. Uh, het is natuurlijk nog wel uh, op heel veel plekken glad in Nederland, maar ja, goed, dat is duidelijk te zien. Als het wit is, is het glad. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Twello en Deventig twee kilometer nog. En op de A12 richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug vier kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstokken zijn er dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Vanavond in kunststof. twee architecten, rechtbaar Mark Hemel en Barbara Kuyt. Uh, zij hebben in China een radio- en televisietoren uh, neergezet. Maar ja. Dat hebben ze met duizenden werknemers daar gedaan natuurlijk. In de stad Canton, om precies te zijn. En uh, op 23 augustus 2004 beviel Barbara van de tweede dochter. En hoe lang daarna zaten jullie in het vliegtuig naar China? Uh, ja, iets minder dan drie weken daarna. Dus uh, ja, eigenlijk... Ja, op ze was geboren ochtends. En dezelfde dag ging nog het telefoontje waar we op hadden zitten wachten. Na, ja, wat was het, drie maanden werk. Ja. Dat we door waren naar de volgende ronde. Ja, en toen ja, was het echt uh, zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Dus dat was wel uh, ja, een heel uh, hele spannende tijd. Is dat tijd, verantwoord? Ja. Nou, ja, dat was een overweging. Want uh, uh, ja, we hadden natuurlijk al een dochter. En ja, daar heb je ook een hele speciale band mee die eerste paar weken. Dus er was voor mij gewoon uitgesloten dat, uh, dat, dat, ik, dat ik niet zou zijn waar de pasgeboren baby was. Dus, mm -hmm. uh, dus ja, ik heb gewoon heel veel mensen erop gesproken. En ja, het project was ook belangrijk. Dus uiteindelijk dus hebben we besloten. op naar het toren met de verse dochter? En ja, dus uh, daar kon ze wel 24 uur per dag bij mij zijn. En uh, tegelijkertijd uh, konden we ook door met waar we zo hard uh, aan ja. gewerkt hadden. Uh, Mark, op dat moment zit je in die, in, die, in die laatste ronde van drie. Hoe win je het uiteindelijk? Um. Nou, ja, heel veel vigileren volhouden. Uh, ja. Je hoofd koel cool houden. Want wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt... en waar je wit heet over zou kunnen worden? Uh, nou, zeg maar, het is niet alleen een uh, onderhandeling met de klant... Uh, die dan, zeg maar... Uh... Ze, ze spreken het met drie uh, partijen de, uh, op hetzelfde moment. Dus uh, s ochtends, wij waren gesandwiched tussen twee partijen. Dus uh, s ochtends hadden ze de Duitsers en uh, s'avonds de Fransen of net andersom. Ja. En, uh, en, uh, en wij zaten er tussenin. Dus je wordt wel nerveus, want je krijgt ze nu dan wat te horen over wat, uh, wat de andere partijen. Uh, zo al hebben gezegd of bereid zijn te doen... of, uh, of hoe laag ze zijn met hun vies ze durven te gaan. En, Zak, en, zakken met de prijs, ja. Ja, precies. Dus, ja, je wordt er wel nerveus van, maar ja, het is ook een kwestie van... Uh, ja, en er was reden toe, Barbara, want jullie hadden er een tonnetje in zitten, geloof ik, hè? Ja, we, hadden gewoon, we waren gewoon helemaal ingegaan. Op een gegeven moment ben je, als je aan het ontwerp bent... ben je gewoon een soort van verliefd op je eigen ontwerp. Zit je er helemaal in en dan kan je niet meer niet echt redelijk meer denken, want dan wil je gewoon het beste. Maar de <laughs> dus familie, ja, hadden... die financierde mee, toch? <laughs> ja, ja, ja, die, die waren, die ook, waren ja. He, bijzonder behulpzaam. En ja, op een gegeven moment zit je daarin en dan heb je gewoon alleen maar die droom... dat je dat gewoon heel graag wil bouwen en dat maakt je natuurlijk ook ontzettend zwak op een bepaalde manier, maar ook gewoon enorm gedreven. Dus op dat moment zaten we daar gewoon in en ja, uh, ja gingen we daar gewoon mee en door. Mark, wat was nou het, het uitzonderlijke aan jullie ontwerp? Waar, waardoor, met andere woorden, heb je het gewonnen van die Duitsers en die Fransen, schatje? Uh, ja, ik denk toch zoiets simpels als dat het gezien werd als iets wat uh, uh, zeg maar representatief kon zijn voor de stad. Dus iets van een schoonheid, iets van uh, een soort van simpelheid, van zelfsprekendheid, wat dan. Uh... Ja, en misschien toch wel vooral die draai die in die, in die zandloper zit. daar? Ja. Ik, ik vind heel bijzonder dat, dat asymmetrische. Dat is in China heel ongewoon dat dingen asymmetrisch zijn. Alles moet helemaal uh, spiegelen, kloppen. Ja, ze hebben nog wel de uiterste best gedaan om hem terug te draaien, hoor. Maar, maar dus hoe ze... krijg je hen, hen zo gek om te accepteren... dat ze een asymmetrisch gebouw op zo'n belangrijke plek zo hoog lieten verrijzen? Ja, verderop in het, uh, in het proces uh, we, uh, kwam het weer tijdens de discussie... of, uh, of die uh, niet symmetrisch moest zijn, zeg maar, in hun uh, ogen van alle kanten even mooi... Mm -hmm. Maar juist, uh, juist daar heb ik zeg maar, een, een verhaal gehouden over... dat uh, als je een gezicht van, van een persoon in feite ook spiegelt... waarbij de twee kanten precies hetzelfde zijn... dat dat uh, uiteindelijk heel vreemd eruit ziet. Dus wordt dat een je, doodsgezicht? Ja. Je moet iets van uh, het karakter erin hebben. Je moet iets van verschillen erin hebben. Dat je, ja, dat je geïnteresseerd blijft in, uh, in een persoon. Of, maar dat is voor gebouwen, denk ik ook. En zij vielen voor die uitleg? Ja, dat was meteen... Uh, daarna is het nooit meer ter sprake gekomen. En uh, ja, dat is gewoon heel goed gevallen. Ja. Ja, het grappige is ook dat sommige mensen... Het duurt het even voordat ze het doorhebben. Bijvoorbeeld, want als je van een bepaalde kant langs de toren rijdt... is die gewoon heel breed en ziet er heel anders uit... En ja, dan duurt het een tijdje. Voor, ja, dan spreek je, merk je nu in China: spreek je ze op aan van ja, hoe, hoe kan dat nou? Want ik vond hem vanaf die, die ene kant eigenlijk niet zo mooi. <laughs> een beetje lelijk. Maar dat komt inderdaad. Het gewoon één kant waar, waar het gewoon uh, meer klopt. En van de andere kant ja, is het net, net anders. Ja, waren grote praktische problemen? Uh, jullie hadden het idee: nou ja, dat moet echt een bezienswaardigheid worden. Uh, pak een beetje 10.000 bezoekers per dag moeten die toren even in kunnen. Maak je daar liften voor, Mark? Ja, het moeilijk is om al die liften in de koor te krijgen. En in zo, het hart van die toer. Ja, in, in de kern, die, kernen, die, die ja. stalen, uh, de, de betonnen kern in het midden. En uh, ja, die liften kosten kost een bepaalde tijd om uh, helemaal naar boven te gaan. Dus uh, dat, moet je dan, dat reken je dan uit in feite, hoeveel dat, hoe lang dat duurt en hoeveel mensen je kunt vervoeren. Dus er is een, een druk op om uh, zoveel mogelijk liften erin te bouwen. Maar tegelijkertijd. Uh, Um, uh, wil je zeg maar ook zo slank mogelijk toren houden? Dus dat gaat zeg maar tegen ja, in. Dus en je dus wil je constructie in. niet verzwakken. Uh, ja. Hoe krijg je het dan voor elkaar? Wat is dan uiteindelijk de vondst? Um, ja, uiteindelijk hebben we uh, zeg maar dubbeldekliften uh, voor gekozen. Dus dat zijn, zitten de twee cabines boven elkaar. Dus dan moet je op twee verdiepingen tegelijkertijd instappen. En uh, <laughs> kun je dus meer mensen tegelijk vervoeren. Maar dat betekende wel dat, <coughs> dat we er op een bepaald stadium achter kwamen dat we toen wel. Zeg maar, alle plattegronden moesten aanpassen. zodat het ook uh, zou werken. Ja, en... Maar er zijn wel nu ook liften bij. waarbij je, zeg maar, uh, uit het raam kan kijken. Dus dat, ja, dat, dat blijft gewoon een enorme belevenis. Dat je gewoon langzaam die constructie voorbij ziet komen. en dat je echt een gevoel hebt dat je die reis omhoog hebt gemaakt. En dan moet zo'n ding ook nog even tegen de uh, tyfonen kunnen. en de aardbevingen en dergelijke. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat klopt? Dat dat klopt, dat dat. In dat deel van, van de wereld, hè, waar, waar uh, dergelijke uh, uitzonderlijke weersomstandigheden uh, vaak voorkomen, geen, uh, geen grote puinbak oplevert. Ja, wij werken daar natuurlijk samen met uh, engineers. En die zijn daar gespecialiseerd in om dat soort uh, onderzoeken te doen. En, uh, maar daar wordt speciaal een, uh, een uh, model gebouwd, een, het heet een shaking table test. Waarbij ze een heel groot model van, ik dacht, 20 meter bouw helemaal van staal nagebouwd met al gewichtjes gewichtje staan. Die zetten ze op een tafel. En die schudt dan uh, precies hetzelfde zoals een. Uh... Hoe sta je daarnaast, Barbara, op zo'n moment? Eh. Uh... Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk gewoon heel spannend, maar een aantal dingen, ja, dat, dat, er is zoveel dat tegelijkertijd gedaan moet worden. Dat Je, ja, je, je kunt niet alles tegelijkertijd overzien, dus elke stap die, die je zet, dan, ja, dan ben je weer opgelucht. En Mark, wist jij gewoon nou eitje, dat ding blijft staan, of, of had het ook ter plekke in kunnen zakken? Uh, nee, daar, daar heb ik helemaal geen verstand van, van dat aspect. Oh, wie doet dat dan? <laughs> nee, dat zijn echte engineers die dat berekenen. Ja. Dus, zeg, uh, dus een ontwerp wordt gemaakt uh, en daarin wordt elke keer wel afgetast... Uh, uh, of die, zeg maar, onder die en die omstandigheden van een zou blijven staan en, ah, ja. en aardbeving. Maar vervolgens moet nog wel degelijk die fysieke test ook nog gedaan worden... om dat te controleren in feite. Maar er was nog een, een, een laatste horrormomentje. Uh, op een gegeven moment liggen daar al die tekeningen. Kijkt nog even iemand ter controle na? En wat blijkt dan, Barbara? Nou, het, dat, ja, dat was echt maar op een heel laat stadium. We hadden altijd zo de, de constructie die bestaat uit uh, kolommen... die zeg maar, allemaal rechtlijnig zijn. Dus ze beginnen op een bepaalde plek aan de voet... en een bepaalde plek aan het eind. Maar ja, ze staan dus niet verticaal, maar lopen een soort van schuin... En daar uh, dan zijn er ringen die ook allemaal schu schuin staan... maar met een bepaalde verdeling. En daar hadden we dan diagonalen weer... die in dezelfde richting uh, de ringen en de kolommen verbonden. Uh, maar uiteindelijk, toen we dus gingen controleren de, de tekeningen... bleek dat uh, de ingenieurs de, de, die diagonalen in de andere richting hadden... Uh, in het model hadden gezet. Hoe, hoe kan zoiets? Zo... Nou zo ja, dat was, dat was wel iets eerder wat wel eerder aan de orde was geweest. En dat ook door, door Mark was opgepikt. Alleen ja, het, je moet je voorstellen, alles ging onder een enorme druk voortdurend. Ja, maar toch enorme een, uh, dingen. Dus dit, dit was nog niet. Uh, het beeldbepalende uh, element dat ja. in spiegelvorm, in spiegelbeeld, zou ik moeten zeggen, in het ontwerp blijkt te zitten. Bij, wat doe je zo'n zo'n avond, Mark? Nou, ik was niet blij. Dat kan ik wel ja, maar hoe ziet dat eruit als je daar in Kanton uh, al een tijdje bezig bent om dit uh, avontuurlijke ontwerp uh, van de grond te krijgen? Nou ja. Vloek je dan? Uh, uh, behoorlijk, dat je ja. ja dat, dat, dat, is, dat is wel een paar dagen achtereen doorgegaan. Ja. ja, dus zeg maar. Dat is gewoon verschrikkelijk als dat, dat soort dingen gebeuren. Ja. Maar. Uh, Treft dat een Chinees, als hij die Mark Hemel, toch wel nou, een beetje een boom van de man, wat zal je zijn, 1,90 meter 90, uh, ook vrij breed geschapen, als, als zo'n Chinees uh, deze Mark Hemel uh, ziet exploderen? Uh. Um, nou ja, daar is wel, daar is, daar is wel uh, over gesproken. Ja, nee, dat snap ja. ik, maar de vraag is, wat raken die jongens onder de indruk? Uh, nee, maar kijk, het was, uh, het is een binnen het team was het een probleem. Omdat, uh, omdat op dat moment uh, allerlei onderzoeken al gedaan waren. En omdat je, als, ik, als we daar aan vast zouden houden... zou het uh, um, zou dat betekenen dat ze heel veel dingen weer over zouden moeten doen. Dus je hebt het echt zo gelaten? Ja, je hebt het echt zo gelaten, ja. Maar dat, dat, dat moet toch zeer doen als je langs dat ding rijdt... dat je iedere keer denkt, ja, het staat de spiegel beeldig. Ja, het kon, het kon nog mooier zijn. ja. Nee, maar, de, ja, maar de zijn de, de, de, Ik bedoel, dat is natuurlijk maar één aspect. Dat is uh, één aspect in een bepaald stadium waarin iets niet gaat zoals jij had gewild. Namelijk de Chinezen winnen. Zij hebben het zo gedaan en ze krijgen gelijk. Ze ja. nemen gelijk. Ja, nou ja. ja. Nou ja, dus ik, dat is meer binnen een team, is het team. Ja, uh, Ik zou ja. het, denk ik maar goed, typische lekenpraat... heel moeilijk vinden om dat uh, te, te zien uh, als, je, als je er voorbij ja, komt. <laughs> dat is ook heel moeilijk. Zijn er meer elementen waar, waarvan je denkt... ja, dat hadden we zo toch eigenlijk liever niet gezien... aan die toren nu die er staat... Ja, er zijn een aantal toevoegingen later gedaan die zoals een ja de, de de de klant wilde altijd een soort van meer entertainment erin. Dus er is uiteindelijk bovenop het, zeg maar, er is een verhoogd plein, een plein, een openbaar plein bovenop de toren, waar je dus buiten kunt staan. Op en welke daar, hoogte? Dat is op 450 meter. Okay. Dat is dat een soort van, met een soort van trappen. Nou, het is helemaal niet eng. Want ik nee. hou zelf ook niet van hoogtes, maar die, ja, die ringen... Waar, die ik al beschreef, die omarmen je echt. Dus je, en je ook nog een reling. Dus het is echt absoluut Gelukkig, niet er uh, zat nog een niet eng tenminste zeg maar een, uh, de, dus de diepte die je ziet is niet de, de diepte beneden nee. maar de klant heeft daar dus nog om ja om meer zeg maar entertainment te bieden is daar nog een soort van ferry ride gemaakt met allemaal bolletjes die rond de bovenste ring draaien oké okay. en, en en verlichting hè Mark altijd moet alles uh, flitsen en, en tetteren ja, en schetteren in kanton. Nou, moet ik moet zeggen dat ik zeg maar, door er een paar jaar te wonen, dat ik het al redelijk begin te wennen. Dus, uh, maar inderdaad, de, de verlichting is uh, vrij extreem. En dat is gewoon: ja, dat is gewoon uh, uh, die apparaten die, we erop, die erop zitten, de LED-verlichting, dat is computergestuurd, kan alles. Maar doordat alles kan, eh, moet je dus, zeg maar, er een laag eh, ja, een soort ar artistieke discipline overheen leggen... om het te, in, ja, in een soort van goede vormen te leiden. En dat is zeg maar, nog niet gebeurd. Dus ik hoop dan nog, eh, dat het misschien in de komende jaren... dat ze daar toch eh, als, het, als het nieuwigheid van de... Wat van de, van afhalen. Ja, ja. De, de, de, de, de, maar Barbara, als ik nou zou zeggen dat, dat voor jullie het proces van het ontwerpen en het bouwen misschien meer bevredigend is geweest dan het eindresultaat? Zit ik er dan ver naast? Mm, nou, ik... ik uh, dat... Ik denk dat beide zeg maar, heel sterk was. Het zeg maar, was enorm uh, uh, zeg maar leerzaam. En ook het feit ja, gewoon om het proces zelf... Ja, dat, is, dat heeft ook te maken met onze werkmethode. Dat we dat zo zien. We zien dit niet als één enkel project. Maar, zeg maar dat je in een volgend project ook weer... Zeg maar, op diezelfde manier eraan gaat werken. Het is een bijna boeddhistische benadering der dingen... Ja, misschien, misschien wel, maar het is niet zo dat de ene belangrijker is dan de andere. Hmm. En voor jou, Mark? Of het proces. Uh, ja, was dat misschien ja, eigenlijk nog geïntrigeerd? Ja, voor mij is het proces uh, interessanter, ja. Ja, want ik heb precies datgene waar je het net op uh, doelde. Dat is in feite dat je voortdurend allerlei dingetjes ziet die mis zijn gegaan. Hmm. Maar uh, van afstand kun je er dan weer naar kijken. En dan Hebben jullie zelf ook fouten gemaakt? Dat je denkt, ja, dan hadden we beter moeten. Ja, absoluut. Ja, je, je, je, je Bijvoorbeeld feiten. wat dan? Ja, ik denk dat je zeg maar wat je soort van in het begin. Uh, uh, ja, en dan is dat met name naar de dingen toe die, die, zeg maar, die je liever anders had gezien ja dat, dat het bijvoorbeeld een, een, een fout die je daar niet zeg maar, sterker tegenop hebt getreden. Bijvoorbeeld het feit dat die diagonalen in de andere richting zaten. Dat is wel zeg dat maar, je harder iets... met die Chinezen over moeten komen Nou ja, gewoon of dat je oplettender had moeten zijn. Maar dat je zeg maar, te veel uh, onder de werkdruk gebogen bent gegaan. Waardoor je een soort van het overzicht uh, op dat moment of, ja, of, of dat hebt verloren. Hmm. Dat, dat zijn zeker dingen. En wat waar... heb jij geleerd, Mark? Een moment van hé, hey, wacht even. Dat je in ieder geval altijd alles wat je vindt direct moet zeggen... en dus niks te terug moet houden. Dus uh, niet, niet uitstellen. Gewoon eigenlijk uh, ben ik toch nog, nog onvriendelijker voor geworden... dan dat ik al was. Waarbij ik gewoon <laughs> in feite gewoon uh, nu eigenlijk altijd zeg wat ik vind. Ja. En, uh, en dan de, de, ja, dat allemaal op de koop toenemen... omdat ik weet dat ik er anders spijt van krijg later. En nou, hebben jullie het, het boek, hè? Uh, Supermodel, opgedragen aan, Barbara? Uh, ja, aan de aan degenen die, die het uiteindelijk gezorgd hebben dat het er ook werkelijk staat. En dat zijn de, uh, ja, de, de workers van, uh, van, van China. Omdat uh, ja, er, er zijn zeg maar, zo ongelooflijk veel bouwprojecten in. Uh, in China. En uh, ja, dat is gewoon een enorme hoeveelheid mensen die daar elke dag uh, ja, weer aan, aan het werk gaan. Ja. En onder niet altijd hele makkelijke omstandigheden. Dus duizenden dat, uh, ja. uh, jongens uh, en wat oudere mannen met die gele helmen. Ja, en uh, ik heb gewoon, uh, als ik bedenk van wat zij allemaal niet gedaan hebben, daar heb ik ontzettend respect voor. Want ik, ja, ik moet er niet aan denken dat ik in een kolom uh, moet klimmen van 12 meter diepte en daar uh, moet lassen en er vervolgens weer uitklimmen. En dan ook nog op grote hoogte. Dus, uh, ja, dat is, ja, en dat je dan eigenlijk nog maar net in kant om bent, want je komt van het platteland met 150 miljoen andere Chinezen die ja, uh, naar de stad gaan uh, om uh, een dubbeltje te verdienen waarmee ze hun kont kunnen kruimen. Ja, nou, volgens mij uh, is, is er wel een hele hoop al verbeterd. Wat, wat ja, voor zover als je dat overzicht uh, kunt hebben als je er bent. Maar uh, ja, niet te min uh, wel heel veel respect ja. uh, daarvoor. We gaan even naar uh, Sebastian Timmerman met uh, de mannen op het Natuurreis. Nog 92 uh, ronden hebben zij af te leggen in uh, Noordlaren op die uh, ondergelopen uh, baan, ondergelopen skilerbaan, en het gaat uh, net als eerder bij de vrouwen ook bij de heren al verschrikkelijk hard direct vanaf het begin. probeerde een uh, groep weg te rijden. Dat waren er negen in totaal, en dat gebeurde allemaal onder het initiatief onder andere van Bob De Jong. We kennen hem natuurlijk als uh, Olympisch kampioen op de lange baan op de uh, 10 kilometer van Turijn in 2006. Maar het ging zo verschrikkelijk hard dat Bob de Jong een paar ronden later... diezelfde kopgroep weer moest laten gaan en zelfs al uit de wedstrijd is gestapt. Zo hard gaat het in de beginfase van die marathon bij de mannen. Maar een echte groep is nog niet weggeraakt, want de acht die overbleven... nadat de Jong die moest laten gaan, werden ook alweer teruggepakt. De sterkste ploeg van Nederland, dat is de Bamploeg, waar onder andere uh, Arjan Struttega voor rijdt en Ingmar Berga... de Nederlands kampioen op, natuur, op het kunstijs. en ook de Nederlands kampioen op natuurrijs... Jorrit maar die ploeg heeft de touwtjes stevig in handen. En als er een groep wegrijdt zonder iemand van die ploeg erbij... of maar met één iemand erbij, dan rijden zij het uh, gat weer dicht. We zitten nog redelijk in de beginfase van de wedstrijd bij de mannen. Het gaat dus verschrikkelijk hard. De sfeer is gezellig verder in Noord-Laren... waar het uh, mooi kijken is naar die eerste marathon. Nu rijdt er ook weer een groepje licht weg. En zo klinkt dat, een marathon op dinsdagavond in Noord-Laren. Hey Sebastian, en wanneer schat je dat uh, de mannen zo ongeveer over de finish komen? Nou ja, die vrouwen reden ook al heel erg hard. Ik denk dat het uh, zo rond de klok van kwart over... Even kijken. Kwart over negen zitten we dan, hè? Zal het zo'n beetje zijn. Kwart over acht, moet ik zeggen. Sorry. Kwart over acht, Nee. Dus. Ja, ja, Ja, of tijdens kwart twee acht, Half Daar. negen. oké, Ja. Okay, ja Terug bij Kunststof in Studio de Smet. Mark Hemel en Barbara Kuit. architecten, hebben gebouwd in China. We hadden het net over die arbeiders die van het platteland naar de stad trekken. Er wordt wel eens gezegd, Mark, dat is de sociale tijdbom in China. Die 150 miljoen mensen die, die rondzwerven en, en, en die te weinig verdienen... die pikken dat op een dag niet meer. Dat proletariaat als dat een leg valenza vindt, hè? iemand die, die onvrede belichaamt... iemand die dat gaat leiden, dan is het knal in het land. Ja, ik weet niet of dat zo snel zou gebeuren, maar... Uh, wat wij gemerkt hebben is dat er eigenlijk al... bij dit soort projecten al beter betaald wordt, volgens mij. En langzamerhand gaat ook in kanton, heb ik al gemerkt... dat uh, de prijzen daar al uh, omhoog gaan, het loon al omhoog gaan en... Uh, dat ook veel industrie daarom al inmiddels al wegtrekt richting Vietnam. Dus dat is ook direct de ja, ja. consequentie daarvan. Ja. Dus dat ze het eigenlijk op een financiële manier proberen te voorkomen? Door beloning? Nou, het is ook zo dat mensen uh, minder graag uh, in een ander gebied willen gaan wonen. Dus het is wel zo dat bedrijven zich ook in andere gebieden gaan vestigen... ook binnen China om zeg maar, ja, dichterbij de, waar, waar de werknemers zijn in de buurt te gaan. Ja. Dus dat, dat is wel in, in, zeg maar, wat je ook binnen China hoort. Maar ja, ik, het is natuurlijk alleen maar uh, begrijpelijk. Want... Hebben jullie nou enig idee of mensen gesneuveld zijn bij de bouw van de toren? Um, ik heb dat verschillende keer gevraagd, maar uh, altijd als, uh, niet als antwoord gekregen. Dus uh, ik ga ervan uit dat dat dan ja. ook zo is. Ja. Ja. Is dat niet een beetje naïef? Nou, de, de, veilig, de veiligheidsvoorschriften uh, waren heel streng. Uh, dus dat is zeg maar wel wat, wat we hebben gemerkt. Want we hebben natuurlijk wel wat meer bouwervaring over de jaren heen. Zeg maar ook dat je ergens anders werd. Dus elke keer als je op site kwam was het wel heel streng. Maar ja, je hoopt inderdaad dat ze dat eerlijk vertellen. Want het blijft natuurlijk zeg maar uh, ja, verschrikkelijk als je zoiets uh, ja. te horen ja. krijgt. Gaan jullie verder met bouwen in China? Uh, ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, we zijn op dit moment wel uh, met twee andere projecten bezig. Dus, uh, en wat voor projecten zijn dat? Uh, dat is in, uh, in Beijing een uh, soort van uh, ja, tentoonstellingsgebouw... En, uh, in, uh, en ook weer een, een toren in het, uh, in het noorden van hmm. China. En, en hebben jullie nog woonruimte, woonruimte aangehouden daar? Of? Nee, we hebben geen woonruimte aangehouden, nee. Want je bent sinds kort terug, hè? Ja, ja net anderhalve week terug, ja. Dus je probeert die, die opdrachten vanuit Nederland nu weer te verwerven. Uh, ja. ja, we hebben natuurlijk in feite daar uh, gewerkt aan onze contacten. En we hebben daar datgene wat we nodig hebben, de, de, de mensen, zeg maar, hebben we daar net, net opgezet. Zodat we daar uh, uh, ja, mee verder kunnen werken. Dus. Maar voor wat betreft het ontwerpgedeelte is het ook gewoon voor ons het prettigst om. Uh, om hier te werken, dat is met, met de toren immers ook hebben gedaan. Je moet ook in het begin een bepaalde soort van rust of ja, even een soort van andere omgeving hebben om ja, helder na te kunnen denken. En dat, dat, uh, ja, dat is wel heel prettig om ja. dat hier te doen. Mark, nou schat ik dat je daar honderden glazen rijst naar binnen hebt moeten klokken. Uh, ja, er wordt soms wel stevig gedronken tijdens die ja, meetings. En dat is 50% in dat spul, hè? Ja, Moutai, dat is wit uh, rijstwijn. En dat is uh, eigenlijk hetzelfde als Genever, dat is heel erg sterk... Ja. Het enige is, je krijgt er geen hoofdpijn van. Maar en, en, en, ik probeer het wel zoveel mogelijk te ja. beperken. En, en de truc is, omdat het zo op water lijkt, om af en toe tussendoor naar de wc te gaan en dat glaasje te vullen met iets anders dan waar het <laughs> ja. bedoeld is. Ja. ja, dat is, heb ik over de jaren geleerd, zeg maar, dat je dat uh, ja. een beetje kan cheaten. Maar natuurlijk. hou je aan, aan al dat soort meetings nou ook echt Chinese vrienden over? Hebben jullie Chinese vrienden gekregen? Ja, het is, je hebt wel al met, met sommige mensen. Ja, heb je wel echt beter contact. Maar het blijft natuurlijk altijd wel zo dat je... Dat, dat het, je bent van een verschillende cultuur. Dus het is, zeg maar... Uh, ja, de, de vriendschap past zich daar ook aan aan. Maar ja, het is wel zeker zo dat, dat, dat we hebben... Toen we in China hebben we zeg maar, een paar mensen van de klant... zijn gewoon bij ons thuis uh, op bezoek geweest. Uh, ja, en dan als het uh, blijkt ja. dat je allebei bent geboren in het jaar van de draak... of van het konijn of zo, dan, dan schiet het al lekker op, hè? geloof ik. <laughs> ja, ja, dat... Het Een van de klanten die was inderdaad in hetzelfde jaar van het uh, paard uh, geboren. En dat, uh, ja, dat, dat is mijn automatische band. Mm. Ja. Waar hoop je nou het meest op? Wat, wat, wat zou je heel graag van jouw hand uh, laten verrijzen? Ja, dit, zeg maar het is dus, dus bij elk project weer dat je een soort van dierbaar uh, begin hebt. Maar ja, een, een vrijstaand uh, uh, iets, uh, dat, dat, ja, dat blijft natuurlijk heel erg leuk. Dus een, een, uh, een huis of een... Uh, ja. Een huis in, in Canton, een huis in Shanghai, een huis in Beijing? Maakt niet uit waar, waar dat staat. En dat is iets heel anders dan zo'n zo megagrote toren. Een huis. Ja, het leuke van het huis is natuurlijk dat het heel erg geïntegreerd is in het, uh, in het leven. Dus uh, dat je daar... Ja, ik bedoel, uh, dat is in de architectuurgeschiedenis altijd een topic geweest waar architecten hun ei kwijt kunnen. Want je kunt daar zeg maar in feite weer opnieuw definiëren... hoe het leven van iemand zou kunnen zijn. Maar ik vind het opmerkelijk, omdat je ook wel eens hebt geschreven... The next generation of planners, architects and designers... will have to get used to thinking big. Uh, onze generatie van architecten moet gewend raken aan groot denken. Uh, ja, dat, dat, dat... Nou ja, niet on, als ze zegt onze, dan, uh, dan hangt het even af waar je ter wereld bent... Want de situatie hier in Europa is natuurlijk volslagen anders dan in, in China. Dus in de opkomende landen als India, Brazilië en China... daar is het inderdaad, uh, daar zijn de, de aantallen zo groot... en er zijn zulke grote problemen en er zijn zulke grote dingen te doen. En daar is ook nog geld voor bouwen en dat is in het Europa van de recessie even anders. Uh, ja, zeker, ja. Maar dat betekent dus dat een, een huis kan ook een uitdrukking kan zijn van groot denken... Want dat snap ik dus niet. Nee, dat ja. is, die, die, die, die passen ook niet. Maar omdat je zegt, dat is onze droom. En je wil ook groot denken. Ja, maar groot denken, dat is, hey, dat is eigenlijk meer van dat je... Ja, je zou het meer kunnen vergelijken met, met de complexe, complexiteit uh, van vandaag de dag. Okay. Omdat dan aan, gewoon heel veel dingen zijn veel complexer geworden. een worden. complex huis neerzetten. Ergens in Xian of uh, Kashgar of zo. Ja, of, uh, Waar dan ook. Wat komt er op de tegel? Uh, ja, misschien een beetje iets tegenovergesteld als vorige keer. <laughs> Namelijk, ja. um, uh, ja, wat dacht ja. ik? Ze hou vol? Of, uh, hou vol, wel ja. <laughs> ja Denk eens vrij. Leven <laughs> is woest. Ja. En jij, Barbara? Uh, ik zou zeggen, heb, uh, uh, hou, blijf vertrouwen. Hou Vertrouwen in, in, in, in waar je voor staat. Hou waar je voor gaat, en blijf vertrouwen houden. Goed, ja. oké. Okay. Dank voor jullie komst. Vanuit het Verre China hier naar Studio De Smet. Straks na achter. twee dingen. Margreet Reintjes praat vanavond met de kerstverse winnaar... van de Inkspotprijs 2012, Pieter Gieden. De tekening heeft ja, het mooiste volgens de jury bereikt... op het punt van politieke prenten in het afgelopen jaar. Een gast is jurylid Kees van Kooten. Dit was Kunststof. Hoi. Dank mevrouw Kuit, dank meneer Hemel. Dit was aflevering uh, 2570. Ja, 2570. Morgen gaan we Arabieren kijken met journaliste Hasne Bouaza. Tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Vrijdagavond in Brands met Boeken, bewonderaars, kenners en kanto-pianist Jeroen van Veen in de studio. Canto ostinato in Brands met Boeken, vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.